9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Rusland hebben zo'n 100 journalisten van een krant... protest aangetekend tegen het ontslag van hun hoofdredacteur. In een brief noemen ze dat ontslag een poging... om elke kritiek op premier Poetin de kop in te drukken. De eigenaar van de liberale krant Commerçant ontsloeg de hoofdredacteur na het plaatsen van kritische artikelen... over de parlementsverkiezingen van begin deze maand. Volgens de eigenaar zijn er journalistiek-ethische codes geschonden. De druppel was een foto van een stembiljet... met daarop een schunnige tekst aan het adres van Poetin. Ook werd Poetins partij omschreven als de partij van de Verenigde Stemfraudeurs. De ondertekenaars van de protestbrief zeggen dat het laf zou zijn... om niets te doen tegen het ontslag van hun hoofdredacteur. De voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, Gerritsen... vindt dat de hypotheekrenteaftrek op termijn moet worden afgeschaft. Dat zei hij in een interview met RTLZ. De kwestie zal niet verdwijnen door het hele probleem te verzwijgen, zei hij. Gerritsen wil dat de politiek helderheid verschaft... over de hypotheekrenteaftrek. De topman van de AFM sluit zich met zijn woorden aan... bij president Knot van de Nederlandse Bank. Knot zei eerder dat de regering zo snel mogelijk maatregelen moet nemen... om de hypotheekrente te beperken. De enorme hypotheekschuld van de Nederlandse huishoudens noemde hij een groot risico voor het financiële systeem. Op het gemeentehuis van Dinkeland heeft een man een medewerker met een vuurwapen bedreigd. De man van zestig liep vanmiddag rond half vier naar binnen en dreigde volgens de politie de medewerker en zichzelf wat aan te doen. Een aantal ambtenaren slaagden erin de man mee te krijgen naar een spreekkamer, daar hebben agenten hem kort daarna overmeesterd. De man is een inwoner van de gemeente Dinkeland. Wat een bezielde, is niet duidelijk. Het weer? Vannacht vooral aan de kust buien, verder klaart het op. Morgen opnieuw buien, maar minder wind en een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Wat hebben de Zuid-Afrikanen gehad aan het WK voetbal van vorig jaar? Een club studenten van de Universiteit van Utrecht die is daar geweest. Die hebben onderzoek gedaan en die vertellen rond kwart voor tien wat ze hebben ontdekt. En in de Tweede Kamer wordt vanavond gedebatteerd over die beruchte 130 km per uur. Zometeen uh, zo meteen hoor je of je, of je binnenkort uh, inderdaad je gaspedaal wat dieper mag intrappen. En er wordt gevoetbald. Zo meteen begint FC Twente in Polen tegen Wisla Krakau. Uh, en uh, natuurlijk hoor je hier hoe het eraan toe gaat. Today is Topics. En dat zeg ik niet meer zo meteen. Dat heb ik genoeg gedaan. Nu, Luukie Kink. Ja, het belangrijkste nieuws van de dag in een rijtje. We beginnen met nummer 5, Dat is de nieuwe kersttrend. Een kerstboom zit je tegenwoordig niet meer zelf op. Een kerstboom moet je huren. Ja, ik... Ik denk dat de mensen gewoon steeds luier worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik privé het jammer zou vinden. Want juist het opbouwen is leuk, maar zakelijk is het gewoon erg makkelijk en handig. Bedrijven die vinden het een heisa. Ja, vaak een discussie van wie doet het. Uh, ander werk wat voorrang weer heeft en een beetje een ongeschoven kindje. Voor bedrijven dus erg handig. Maar er zijn ook consumenten die een kerstboom huren. Kost 200 ballen in euro's, maar dan heb je ook wat. Aan. Wat is dat nou voor kleur? Turquoise met zilver. Zijn dat de modekleuren dit jaar? Ja, ja, ja, rood is uit. En uh, pieken zijn ook uit. Pieken uit? Pieken zijn uit, ja. Heeft u nog een piek thuis in de kerstbal? Ja, tuurlijk. Ja, dat is helemaal uit. Ja, je gaat Anno 2011 niet een pieken in je boom stoppen. Kom op, ben je verknurfd. Ik heb er ook van die vogeltjes in met van die staartjes. Dat is, dat is, dat is historie. Dat is uh, 60 jaar oh, is dat. Vogeltjes, maar god zeg, zitten er ook nog echte kaartjes in? Kerstklungel. Nog goed, uh, voor dit soort uh, boombaren zijn er dus die boomverhuurders. Die brengen een boom, hangen er ballen in, sluiten de lichtjes aan en klaar is kerst. Ja, ja, ja klopt. Het is eigenlijk ontstaan uh, doordat ik zelf ooit. Uh, ...betrokken ben geweest bij het bestellen van een boom voor een bedrijf. En toen ben ik op zoek gegaan en ja, dat was gewoon zo slecht dat we geleverd kregen. Nou, en toen kwam uh, mijn collega naar me toe en die zei van... ...hé, hey, zullen we eens wat leuks gaan doen rond de feestdagen? Ik zeg, ja, laten we dat doen. Ja, en na een heerlijke kerstvakantie in Parijs uh, kwamen ze op het idee in juli... ...om een, uh, een boomverhuurbedrijfje op te richten. Speciaal dus voor de luidonders. Tja, u kijkt ernaar, hè? Ik kijk ernaar. Wat zullen die kinderen denken? Wat heeft mama dat snel gedaan? <laughs> Dan Luik, vandaag was de dag na de aanslag in die Belgische stad. Dan moest ik vaststellen dat het leven daar weer zijn gewone gang ging vandaag, toch min of meer. Uh, je zag die persmeute in het centrum van Luik. Maar het eerstvolgende wat ik zag was het reuzenrad dat daar gewoon stond te draaien op de kerstmarkt. En als je dan aan de bushalte kwam waar, waar uh, Amrani die feiten pleegde dan zag je dat er zelfs alweer mensen op het bankje zaten van, van die kapotgescholten bushokjes. Eerder vandaag werd duidelijk dat de dader voor de aanslag... ook al een schoonmaakster vermoorden. Hij pleegde uiteindelijk zelfmoord. We gaan door met nummer drie en daarvoor moeten we naar Friesland. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Hey, over Tiaf is er nu omlet duidelijkheid, toch? Ja, omlet duidelijkheid. Het is te let, want de uh, uh, provincie hier... tas zijn aan de officiële steden... Normaal in december uiteindelijk een besluit door de steden nemen te letten. Dat slaagt het net. Dat werd pas begin takken hier. Maar er is in elk geval een keuze maken dat... Uh, de stuurgroep Nieuw-Tielf in de provincie Friesland ging ervaren: Nij tielf ...bij het Abelense stadion uh, bij Sportstad uh, Heerenveen. Mm -hmm. Oké, okay. en dan moet dus een nieuw stadion komen, zegt een stuurgroep. En dat betjeert dus dat er het oude stadion moet worden afgebroken. Geen renovatie dus, maar nieuwbouw. Het wordt nieuwbouw. Uh, hoewel nieuwbouw heel veel duurder is. Nieuwbouw uh, zou, de, zou totaal 100 miljoen gulden gaan kosten. Ja, 100 miljoen Friese fleppo's gaan er dus naar het stadion. De helft meer dan bij renovatie. En dus is ook niet iedereen even blij met dat nieuws. Bijvoorbeeld de directeur van Tielf is tegen. Als schaatsdirecteur zegt nee... Nee, ik zou liever hier op deze plek blijven, omdat de bereikbaarheid groter is. Je houdt je eigen identiteit... Ja, en... Die is in Friesland gewoon echt heel erg belangrijk. Toch denken de voorstanders dat de nieuwe locatie naast het stadion van Heerenveen juist goed zal uitpakken. Het zal zoveel positieve energie en kracht opleveren naar de sporters, naar het publiek. Het betekent voor de regio en voor de stad Heerenveen dat het echt een stap omhoog gaat in kwaliteit. Als het gaat om sportbeleving, winter experience misschien wel. De investering is dat meer dan waar. Ja, en of die winter experience er komt en wat de fuck het eigenlijk is, dat weten we pas deze zomer. Want dan wordt er een definitief besluit genomen man. We gaan naar nummer 2. Ja, je weet dat het kabinet graag wil dat we na deze zomer op veel plekken lekker 130 kunnen gerijden. Nou, daar waren de PVV, VVD en het CDA het mee eens. Maar vandaag wiep het CDA ineens een bommetje op dat hele plan. Het CDA is op zich niet tegen 130, maar alleen daar waar het kan zonder extra maatregelen. Want oh, het moet weer eens een keertje verantwoord. Dat betekent dat de minister met een aangepast plan moet komen. 130 daar waar kan en verantwoord, en daar waar je in deze periode van crisis tientallen miljoenen moet uitgeven, zeggen we, dat doen we het dan gewoon even niet. Ja, en dat is dus mooi shit voor het kabinet, want het CDA ja, is nodig voor een meerderheid en dus zijn de PVV en VVD pist. Nee, daar ben ik niet blij mee, want we hebben een duidelijk afspraak gemaakt in het regeerakkoord. Zo hebben we het afgesproken en iedereen hoort zich gewoon aan de afspraak te houden. Vindt u dat het CDA er dan probeert onderuit te komen? Ik denk dat u het goed formuleert. Nou, dat klinkt niet echt uh, als vrienden. Nee, dat klinkt een beetje alsof Charlie zich flink genijd voelt... Straks is dat debat en dan moet de CDA dus opnieuw overtuigd worden. Ja, we gaan het zien of het CDA zich gewoon correct aan afspraken houdt... zoals we die gemaakt hebben. Ja, vast een gezellig debat. Goed, nummer één, we blijven in de politiek. Gisteren werd het verbod op ritueel slachten door de Eerste Kamer verworpen. en Marianne Thieme van de Partij van de Dieren was vandaag dan ook echt pislink. En dus kreeg natuurstaatssecretaris Bleker vandaag ook flink flanks. staatssecretaris is niet in staat de verplichtingen die het beheren van de natuur met zich meebrengt uit te voeren en blijkt het in hem gestelde vertrouwen keer op keer niet waard. Ja, en dus kwam, kwam er een motie van wantrouwen voor Bleken, die overigens alleen werd gesteund door de Partij van de Dieren. Bleker is niet onder de indruk en volgens hem is er niets mis met zijn beleid... ook al zijn er provincies die een beetje beginnen te sputteren. We hebben een akkoord gesloten met een delegatie van de provincies... en we zullen zien hoe het verder uitpakt. En als het eind, uh, het eind in beeld is, uh, rond, uh, rond, rond 4, 25 december... dan kunnen we de balans opmaken. Dan gaan we kijken van... Uh, ja, hoe we verder kunnen met elkaar. Ja, overigens zeg, bleek wel dat het een akkoord is met de provincies. Hè. Die krijgen minder geld, maar ook meer verantwoordelijkheid. En om die deal erdoor te krijgen, speelde Bleker voorheen nog good cop, bad cop... samen met minister Donner. Ja, ik, ik ben in onderhandelingen niet een... Uh... liefje. Een liefje. Ik kom op voor de zaken van de Rijksoverheid. Ja. En dat heb ik samen gedaan met de heer Donner. En ik was ook blij dat de heer Donner erbij was. Want anders had bleken die provinciebestuurders al lang in elkaar geracht. Uh, die bezag het meer vanuit... De algemene verhoudingen tussen het Rijk, de regering en de provincies. De decentralisatie, de bestuurlijke relatie. Ik vocht met name voor uh, het, uh, het natuurbelang. En ook het realiseren van de bezuiniging. Ja, daar ben ik niet altijd een makkelijke in geweest. Ja. Maar uh, zo gaat dat. En als we dan één of twee provincies later beginnen te piepen... en een gefrustreerde team een beetje begint te dreigen... Ah, dat boeit bleekig geen ene pony. Dat... All in the game. Ja, Heel goed. <laughs> en dat was het weer voor vandaag. Willen wij in. morgen. Ja. Dan uh, zijn we er niet. We hebben geen uitzending. Vrijdag weer. Tot dan. We een feestje bij BNN. Oh ja. Gezellig. Ah, gezellig. Luc, tot morgen. Oh. Dan. Uh, maar uh, wel voetbal nu in ieder geval. Uh, Wistlaar Kakao FC Twente Bas Stichler. Ja, 0-0 is het na vijf minuten voetbal. Het is voorlopig het begin van de fouten. De verdedigers falen. Dat deed eerst de ploeg uit Polen, namelijk Junior Dias. Dat is een speler uit Costa Rica trouwens, verdediger die de bal zomaar meegaf aan Mark Janko. Dat was nou net de spits van Twente. Die stond ineens zonder dat hij de erger had vrij voor de keeper van Wiesla, maar schoot de bal tegen de keeper op. Dat was niet zo heel handig. Kreeg hem vervolgens ook nog weer terug op zijn eigen voet. En toen was de kans verkeken omdat de bal over de achterlijn was gegaan. En een paar minuten later dacht Bart Buijsen, die weer eens linksback mag spelen bij Twente. Oh, dat kan ik eigenlijk ook wel. laat ik de bal eens heel fijn meegeven. Terugkoppen met het hoofd in de loop van Gargula. Dat is een van de Poolse spitsen. En die kon ineens vanaf de rand van het straffelgebied schieten. Maar dat schot werd dan weer gered door Nick Marsman, de jonge keeper. Het elftal van Twente ziet er dus weer wat anders uit. Vooral achterin, waar dus Reusler, Jonge Duitser en Marsman de vreemde eenden in de bijt zijn. Voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Want zien we een middenveld waar weer gewoon landzaad staat. Waar Luc de Jong staat en ook Willem Jansen. Een voorhoede met Chatli, met Janko en met Bayrami. Dat is ook niet heel vreemd. Kortom, het elftal van Twente heeft nog wel degelijk body. Als je dat zo mag zeggen voor deze wedstrijd. Maar defensief, daar ontbreken met Wiskerhoff, met Rosales en met Douglas. En met de keeper Michailov natuurlijk wel belangrijke namen. Kijken hoe belangrijk dat is in het vervolg van deze wedstrijd. Waar voor Twente dus eigenlijk niets meer op het spel staat. Want Twente is al geplaatst voor de volgende ronde. Na zes minuten is het 0-0 bij Wisla Twente. Bas, dankjewel. Tot dus straks. Doop. Radio 1, BNN Today. Zometeen uh, schakelen we even naar Den Haag. Daar is uh, de Tweede Kamer aan het debatteren over die 130 kilometer per uur. Het CDA doet het een beetje moeilijk. En um, we feliciteren de demonstrant met zijn titel, namelijk Persoon van het Jaar. <middels> My doorsteps, but all I think about is you My sweet consolation, whoa, emerging at the break a day I'm gonna sign my resignation, I'm packing up and leave today Thank you. Sven Hemmensol met Love Drunk. Krankenaria, Ibiza, Berlijn, San Francisco... dat waren jarenlang dé plekken waar je als homo naartoe ging... als je op reis gaat. Maar wat zijn nou de homo-bestemmingen vandaag de dag? Daar hebben we het over in onze wekelijkse reisrubriek... met natuurlijk Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Um, vind ik eigenlijk een beetje raar, een homo-bestemming. Ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee. Net als met gay games en zo. Weet je, dat allemaal zo'n zo stikkertje erop plakken, hou ik niet zo van. Maar het is wel een feit dat uh, gays een toch... Bepaalde voorkeuren voor, voor plekken hebben op de wereld en daar graag uh, naartoe gaan. En dan noem je dat toch gauw gay uh, bestemmingen. Maar het is ook wel leuk dat het vaak bestemmingen zijn die heel liberaal zijn. Waar mensen gewoon lekker open-minded zijn, niet moeilijk doen en niet zo in hokjes denken. Ja. ja. Maar wat, wat is dan wat kenmerkt een typische homo-bestemming? Nou, het was, het was wat ik net al zei, van oudsher eigenlijk. Um, of de mensen, ja, het waren bestemmingen waar mensen liberaal waren. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt in Amerika. Een hele bekende uh, gay bestemming daar is Provincetown. Dat ligt aan zee in de buurt van Boston, iets, iets lager. En um, dat, was, dat lag eigenlijk een soort van schiereiland de zee in. En daar konden ze zeg maar, ontrokken aan het oog van uh, de grote steden... konden ze daar hun ding doen. En uh, gewoon zichzelf zijn vooral. Uh, Key West is nog een voorbeeld. Helemaal aan het einde van de, de Florida Keys. Een mm -hmm. klein stadje waar je ook die ontzettend gay-friendly is. Waar je ook overal regenboogvlaggen ziet hangen. Dus het waren van oudsher plekken waar mensen gewoon liberaal waren... en niet zo moeilijk deden. Maar nu niet meer. Nou, het is eigenlijk wel grappig, want het is eigenlijk nu verschoven... naar plekken waar ja, een goed nachtleven is, heel belangrijk. Um, goede accommodatie, dus uh, lekkere fijne designhotels. Um, niet veel uh, kinderen, in die zin uh, sommige <laughs> plekken... zoals Gankanaai heb je overdag heel veel kinderen... en s'avonds is het dan weer uh, desgaze, sommige plekken. Uh, maar deze ook niet zo dol op van die, van die familieorde... waar iedereen hand in hand met kinderen en glijbanen en zo. Nogmaals, dit is allemaal heel generaliserend, hoor. Want ik vind het ook een beetje moeilijk om dat zo te zeggen. Maar um, dat, dat, zo kun je het wel een beetje omschrijven. Goede luxe, fijne bestemmingen, uh, waar je goed nachtleven hebt... goede accommodaties, dat allemaal samen. Jurian Teulinks aan de telefoon, reisjournalist. Goedenavond. Ja, ja, ja. Ik, ik wil er wel een beetje uh, wat aan toevoegen, hoor. Ja, ik zou, ik zou nog even zeggen, je bent van Mannenblad Wink... Eh, onder ja, andere, schrijf je onder andere voor ja. freelance reisjournalist. En ja. jij uh, weet uh, aardig wat over de, de, de gay scene en over de favoriete plekken. Maar wat wou je zeggen? Ja, ja ik wil eigenlijk even zeggen, het klopt natuurlijk wel dat... Um, uh, ja, die, de, de, de steden zijn natuurlijk voor het uitgangsleven heel erg interessant. Mm. En, um, uh, maar ja, niet iedereen wil altijd alleen maar naar het uitgangsleven en in een designhotel zitten hoor. Nee, het is ook, ik zeg het ook en het is ook allemaal heel wat dat betreft redelijk generaliserend. Ja. Maar het is, ja. het is je, je komt ze, nou zeg maar, Alaska of zo is niet direct een bestemming. <laughs> laat ik het zo zeggen. Je hebt er nog een, nee, nee, Nooit, nee, een nee. Gay. ik ben er toevallig wel geweest, trouwens. Het is fantastisch, nee, or, maar... Voor Wink. <laughs> ja, het is ook onzin om het zo eigenlijk ja. een, een, een, een labeltje te geven, daar ben ik helemaal met je eens. Het Ja, Want je hebt, ja dat is net al wat ik aan het begin van het gesprek zei, ja, uh, gay, het, het wordt zo'n zo plakker, weet je wel. Je hebt zijn, dat, dat kan je niet samenvatten in één grote noemer, eigenlijk. Nee, nee maar goed, nee, toch, dus toch zijn er. Ik, ik, ik ben net een weekje in krank, Krankenhagen geweest. Daar, als je op sites kijkt en je zoekt naar uh, leuke appartementjes en dat soort dingen. staat er overal gay-friendly. Dus weet je, er wordt, net, ja. Er ja. wordt wel ja. om een bepaalde dat, doelgroep dat, aangetrokken. Dat komt, dat komt ook een beetje omdat het uh, van oudsher een, uh, een, een gay bestemming is. Echt zo'n bestemming waar. Je zult ook zien, als je daar naartoe gaat. Dan, dan is het de meerderheid, niet iedereen natuurlijk, maar de meerderheid van de homo's is toch wel een beetje wat oud. Ja. En dat, dat, dat heeft gewoon een, een, een reden. Vroeger was het zo'n plek waar je naartoe ging als je uh, accountant was op een bureau en waar je in de kast zat. En dan ging je naar naar om daar um, lekker eventjes gay te kunnen zijn met andere gays. En het is ook, ook heel erg op seks gericht daar. Aha, dat heb ik dan weer gemist. Ja, ja, ja. Je hebt daar in de duinen heb je echt, daar, ik heb een gek gelachen. Je hebt mensen die maken bijna hun eigen nest van allemaal, <lacht> allemaal, ja... Op de pogen op zo'n tuintop. Ja. ze, dan hebben ze dan hebben ze allemaal uh, een en weet ik allemaal verzameld. En dan maken ze een soort een soort rand waar ze overheen kunnen kijken... en dan naar elkaar kunnen loeren. <laughs> en dan, maar dat zijn allemaal... Ik, net, ik heb er doorheen gelopen... en het is, het is bijna een soort... Um, het lijkt me grappig om dat keertje te kijken vanaf uh, Google Earth, als je dat kan zien. <laughs> uh, en, en het, zijn, het zijn allemaal van die, van die rondjes... boven op een, um, uh, op een duin. En, en ja, van die toch wat oudere mannen... Met een, die het enige wat ze dan aan hebben... is een, is een kokring. En dan kijken ze zich, uh, uh, kijkt, kijkt naar elkaar... en dan uh, lopen ze af en toe uh, naar elkaar toe... Om ja. Te hebben. Maar ja, goed, um, uh, ik denk dat de, de, de meeste homo's van, van mijn generatie daar echt niet mee willen worden geassocieerd en daar nee, ook bijna goed aan hebben. <laughs> maar wat zijn dan, laten we het hebben over wat, wat nieuwere gay plekken, als je het dan als, mag zo noemen, maar dat doen we nu dus eventjes wel. Um, ja, bij, ja, Roet, bij Roet zei jij een keer. Ja, ja, precies. Nou, kijk, als je het over uitgaansleven hebt en je hebt het over, uh, over luxe hotels, nou, en, en, en bij Roet heb je dat allemaal. En um, uh, het is ook nog eens een keertje een van de meest liberale steden van, uh, uh, van het Midden-Oosten. Ja, bij hoofdstad van uh, Libanon, hè? Terwijl, ik zou denken, uh, überhaupt Midden-Oosten, daar wil je toch als homo uh, niet, niet op reis gaan? Dat... Ja, Midden-Oosten. Je, je moet een beetje uh, onderscheid maken tussen uh, wat, wat, uh, wat er van de overheid wegen wordt gezegd, uh, is homoseksualiteit illegaal of niet? En um, uh, wat de lokale bevolking daarvan vindt. Nou, nou is in, in Beirut, je hebt natuurlijk niet alle buurten, net zoals in Amsterdam. Maar in, in, in Beirut heb je gewoon een groot aantal buurten wat gewoon hartstikke westers is. En waar je gewoon ja, als, als homo uh, echt geen zorgen hoeft te maken. Jullie in Beirut dus, een mooie, goede plek voor homo's om er naartoe te gaan. En, yep. verbaasde me heel erg, had ik echt niet aangedacht, uh, Shanghai volgens jou? Nou kijk, Shanghai is sowieso echt een ontzettend leuke stad om te bezoeken. Moet je echt een keertje, als je naar China gaat, dan moet je naar Shanghai. Geen. Dat is echt de stad van de toekomst. Mm -hmm. dat, uh, dat ziet er ook echt uit alsof, uh, alsof je in een ruimteschip bent, uh, bent beland. Maar ja, um, uh, nou, de luxe hotels waar je het eerder over had, nou, die zijn er ook allemaal. Het is allemaal stuk goedkoper, vooralsnog. Maar, waar, um, maar waarom is, nou, is dit nou dan, zeg maar de hotspot, als je het zo mag noemen, voor, voor Helmos? Je, je hebt echt van alles. Je hebt er uh, nou ja, het gebruikelijke soort uh, bar waar iedereen uh, naartoe gaat. Hartstikke groot, uh, mm. goede DJ's. Uh, en natuurlijk uh, de onvermijdelijke Lady Gaga en Madonna waar iedereen <laughs> nee. gek op is. Um, echt een superclub. Um, maar je hebt ook een, een, een ballroom-dansgelegenheid voor oudere homo's. Oké. Okay. <laughs> het is gewoon heel divers, is het? Ja, ja. Het is heel divers. En um, uh, er is absoluut geen sprake van homofobie. Um, mensen, het is meer, um, mensen zijn nieuwsgierig daarnaar. Ja. Um, ik het wel af uh, als het erop aankomt dat je geen uh, familie begint. Weet je, dat, dat, dat is heel erg belangrijk in China. Dus als je dat en ja, ja. niet, niet aangaat, dat, dat is het probleem. Homo's maar het is maar... op zich geen, geen um, hele harde afkeur hm. naar, naar homoseksualiteit. Heel, heel Azië toch? Bijna. In heel Azië, ja. In, ja precies. Eigenlijk, weet je wel, de poterhammen is er gewoon vreemd. Weet je wel, je zult echt in heel Azië hard moeten zoeken naar agressie tegen homo's. Ja. Oké, okay, Julian Teuliks, dankjewel. Uh, Freelance ja, journalist onder andere voor het uh, blad Wink, voor al jouw tips. Dankjewel. En Floortje Dessing, tot volgende week. Tot volgende week. Bas Tegeler, deze is gescoord inmiddels, hè? Ja, maar geen goed nieuws voor de fans van Twente. Want na elf minuten, we zijn inmiddels een paar minuutjes verder... kwam uh, Wiesla Krakau op een 1-0 voorsprong. Balverlies van Chatli, die wel heel makkelijk dacht dat hij 2-3... ...tegenstanders voorbij kon lopen. De bal verspeelde halverwege zijn eigen helft. Dat uh, deed hij aan de heer Gargula. Die liep een paar meter en schoot de bal vervolgens in het doel. Dat moet ik erbij zeggen dat de keeper van Twente, Marsman, er ook niet echt lekker uitzag. Want die had die bal volgens mij kunnen hebben, maar verkeek zich wat op het de curve in de bal. Die draaide eigenlijk de hoek in waar Marsman de andere kant uh, op wilde zoeken. Ja, dan ben je als keeper geklopt, maar dat zag er niet heel sterk uit. En na nu 18 minuten staat Twente dus achter in Polen tegen Wiesla. De goal van Gargula. Het is 1-0. Bas, zometeen heb ik het rond kwart voor tien over het WK 2010 Zuid-Afrika... wat de Zuid-Afrikanen heeft opgeleverd. Jij was daarbij toen. Um, jij moet even meepraten. Ja, vind ik gezellig. Hartstikke leuk. Gaan we doen. Tot zometeen. Holland. Maar eerst niet Zuid-Afrika, maar Duitsland. Daar gaan we naartoe in Exit-Holland. Uh, naar Berlijn om precies te zijn. Uh, want die stad is weer in de ban van kerstmarkten. EDL Dekker, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Ja, en, dan, het is natuurlijk een beetje in elk land. Maar in Duitsland uh, is de traditie wel heel groot hè, met kerstmarkten. Uh, ja, de kerstmarkt is wel uh, aardig, uh, aardig groot hier. Ja. ja, heel erg groot. En dan denk ik, ja, kerstmarkten, ja, sorry, maar uh, mij zie je er niet hoor. Dat is iets voor, voor, voor, voor ja, bejaarden eigenlijk. Of is dat heel onaardig gezegd, maar niet voor jonge, hippe mensen zoals er zoveel van in Berlijn wonen? Ja, dat, dat is heel bijzonder in Berlijn. Want je hebt hier iets van 40 of 50 kerstmarkten. Je hebt heel veel verschillende soorten kerstmarkten, dus er is niet één soort kerstmarkt, maar er zijn kerstmarkten voor jonge mensen, voor oude mensen en alles daartussen. Dus dat is heel erg interessant. Oké, okay, maar wat, voor, wat zijn dat dan voor nieuwe soorten kerstmarkten? Um, nou, je hebt natuurlijk gewoon de standaard, de standaard kerstmarkten, waar gewoon knuffels worden verkocht en mutsen worden verkocht en dat soort dingen. Mm -hmm. En je hebt een hele nieuwe soort kerstmarkt in Berlijn, wat sinds, sinds een jaar of twee jaar is. Dat zijn een beetje de design kerstmarkten. En die zijn veel meer gericht op, op handgemaakte spullen bijvoorbeeld en op, uh, op uh, ecologische dingen en, en biologisch. Handgemaakte kerstmutsen. En... Ja, precies. Het het is een soort van, um, ja het is nog steeds een soort van café op straat met Gluwijn en klok natuurlijk? Ja. Maar um, er worden ook heel veel handgemaakte dingen verkocht. Dus er zijn ook heel veel, uh, ja, veel kunstenaarachtige mensen die die dingen, die daar betrokken bij zijn. Maar dat zijn, heel, zijn het eigenlijk. dan hand, handgemaakte kerstmutsen of ook iets, iets leukere dingen dan dat? Ja, hele leuke dingen. Gewoon, ook natuurlijk kerstkaarten en zo, maar uh, ja, het is heel verschillend. Maar elke markt heeft ook eerst eigen uh, spullen, en uh, eten natuurlijk ook, en alles ja, biologisch wat uit de buurt komt ook. En, uh, maar jij gaat ja, er echt de... wel voor je lol naartoe? Ja, ja, ja. Heel, <lacht> veel, heel veel mensen gaan er echt voor hun lol naartoe. Ja. Het is ook echt uh, in plaats van een café kun je ook gewoon op een kerstmarkt uh, gaan hangen. En dat doe je ook met je ja. vrienden? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik kan me er nog niet heel veel bij voorstellen, maar uh, ja, God, als je een mooie design-sjaal op de kop wil tikken, dan is het uh, wellicht waardig. Wel ja, vol vol volgens mij is dit jaar ook wel bijzonder, omdat het, niet uh, het is niet zo'n strenge winter. En de afgelopen twee jaar waren echt bijzonder streng. Dus het is nu, er is nog geen sneeuw gevallen. Dus uh, iedereen die, die vindt het heel erg fijn om volgens mij gewoon buiten te zitten en, en, en uh, wat te drinken. En vorig jaar was het zo'n strenge winter dat, het, uh, dat je bijna niet buiten kon staan. Dus dat is misschien een beetje verschillend. Dus volgens mij zijn de, de kerstmarkten dit jaar zijn in het bijzonder heel erg populair. Op naar Berlijn voor de nieuwe soort kerstmarkten. Dankjewel, Edel Dekker. Doeg. Ja, alsjeblieft. Hoi. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Freddy van Bijnen. De voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Gerritsen, vindt dat de hypotheekrenteaftrek op termijn moet worden afgeschaft. Dat zei hij in een interview met RTL Z. Daarmee sluit hij zich aan bij president Knot van de Nederlandse Bank. Die noemde de enorme hypotheekschuld van de Nederlandse huishoudens... een groot risico voor het financiële systeem. Hij zei dat de regering zo snel mogelijk maatregelen moet nemen... om de hypotheekrente te beperken. Minister Kamp voelt er niets voor de AOW-leeftijd eerder te verhogen dan in 2020. Het Centraal Planbureau kwam gisteren met nieuwe sombere cijfers over de economie... en pleitte voor maatregelen die de overheidsfinanciën op lange termijn versterken. Als voorbeeld noemde hij een eerdere verhoging van de AOW-leeftijd. En op het gemeentehuis van Dinkelland heeft een man een medewerker met een vuurwapen bedreigd. De man van 60 liep vanmiddag rond half vier naar binnen... en dreigde volgens de politie de medewerker en zichzelf wat aan te doen... Ambtenaren wisten de man mee te krijgen naar een spreekkamer en daar werd hij door agenten overmeesterd. Wat de man bezielde is niet duidelijk. Dat zijn de hoofdpunten op dit moment. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. Gaan we nog even naar het voetbal? Um, ja, ik wist ook al FC Twente. Ja, goh, het, is, uh, het is niet een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk, hè Bas? Nee, voor Twente niet. Want Twente is al uh, zeker van de volgende ronde... is ook al zeker dat ze eerste zijn in de pool. Voor Wiesla dat dus met 1-0 voor staat wel. Terwijl Twente nu een kans krijgt. Maar de bal uiteindelijk, ja, nou toch nog voor de voeten komt van Jansen. Die wil wel schieten, maar het schot wordt geblokt. Eigenlijk weer voor het eerst na 20 minuten gevaar voor Twente. En meteen een counter ook van de Polen. Maar voor de Polen is de wedstrijd wel belangrijk, want uh, Wiesla kan Fulham nog voorbij in de pool. Sterker nog met de tussenstanders zoals ze er nu zijn, is dat ook zo. En dan zou Voelum getraind door Martin Jol en Brian Ruiz speelt daar ook, de oudspeler van Twente, zou dan zijn uitgeschakeld. Dus voor Wiesla is de wedstrijd heel belangrijk, voor Twente inderdaad wat minder. Nou, Dat laat zich ook zien, want Wiesla is eigenlijk beter en uh, heeft de gevaarlijkere kansen gekregen en dus gescoord ook nog. 24e minuut, dus 1-0. today. Willemijn Veenhoven. Ja, mogen we nou straks wel of niet 130 km per uur gaan rijden op de snelweg? Minister Schultz, die dacht dat ze het plan in Kannen en Kruiken had... maar vandaag ging ineens het CDA dwars liggen. En daar zijn zowel de VVD als de PVV weer een beetje boos over. In de Tweede Kamer werd erover gedebatteerd. Ze zijn net klaar. Politiek verslaggever voor de NOS, Wilma Borgman, die was daarbij. Wilma, goedenavond. Goedenavond. En het was uh, spannend. Nou, het was ook heel gek debat. Want het, het is nu, uh, je zegt het is afgelopen. Maar um, om heel precies te zijn, is het afgebroken. Um, want ze gaan, ze gaan volgende week verder. Omdat de minister schuld ineens met uh, kaartjes begon te zwaaien. En dat was wel nou. een beetje gek. Ja, want de Kamerleden hebben haar al een hele tijd bestookt. Met vragen over de gevolgen van die hoge uh, maximums. Uh, de gevolgen vooral als het gaat om veiligheid en milieu. Waar wordt het onveiliger? Uh, uh, waar zullen er meer ongelukken zijn? Uh, waar wordt het precies viezer? En hoeveel viezer dan? Nou, uh, tot nu toe heeft de minister steeds gezegd dat ze dat nog niet, al niet precies wist. Dat moest nog allemaal bekeken worden. Maar net 20 uh, minuten geleden kwam ze ineens in het debat met allemaal kaartjes... waarop dat precies stond aangegeven. En de Kamer schrok zich een hoedje, want <lacht> daar stond ineens op... dat het uh, op maar liefst 350 kilometer snelweg in principe onveiliger wordt. En je kan zeggen, ja, dat is natuurlijk wel logisch... want uh, op hoe meer snelwegvakken je harder rijdt, hoe onveiliger het wordt. Dat is natuurlijk logisch, mm -hmm. maar... Uh, die harde getallen die waren voor de Kamerleden toch een uh, onaangename verrassing. En ze willen die cijfers even goed uh, bestuderen. En daarom zijn ze er ja. nu mee opgehouden. En gaan ze volgende week verder? Ja, want dat betekent natuurlijk op dat er op heel veel plekken uh, de snelweg moet worden aangepast. met langere in- en uitvoergestroken. En dat is weer heel erg duur. Ja, dat was heel duur. Maar dat was ja, nou juist de vraag. Want de Kamerleden wisten niet precies op hoeveel trajecten dat dan moest. Uh, en de minister had steeds gezegd: van nou, dat valt wel mee. En, en er, er ja. vallen maar zeven doden extra per jaar. Dus nou, dat was ook allemaal maar redelijk betrekkelijk, Maar vanavond bleek dus ineens dat. Uh, dat het helemaal niet om een klein beetje gaat, maar om 350 kilometer. En dan heb je het dus over um, een stukken snelweg... waar misschien wel van alles aan, aan langere afritten... en uh, allerlei ja. andere veiligheidsvoorzieningen uh, moet worden aangebracht. En dat gaat inderdaad geld kosten. Ja, kortom. Dus cda Sander de Rauwe, die daar zo'n probleem mee had... Die, uh, die begint een beetje gelijk te krijgen dat het duur wordt... Nou ja, ik geloof niet dat hij vond dat het te duur werd. Het, het zijn probleem zat er meer in dat um, hij in het uh, regeerakkoord... Uh, dat met uh, CDA, VVD en PVV is afgesproken... wel had uh, vastgelegd dat die 130 kilometer er moest komen. Daar waren ze het ook allemaal wel over eens. Maar ze hadden niet afgesproken dat er ook 130 miljoen extra... moest worden uitgegeven aan inderdaad die langere afritten... en allerlei andere uh, voorzieningen. En daar had hij een probleem mee. Hij heeft geen probleem met het principe, maar hij heeft een probleem... Met de prijs. Met de prijs ja. En dat, dat niet afgesproken was en bovendien met de volgorde, want de minister zegt steeds van ja, we willen die 130 kilometer gelijktijdig overal invoeren, dus per, per 1 september 2012 en dan gaan we daarna wel kijken waar die aanpassingen nodig zijn. Nou, dat vonden ze bij het CDA een beetje gekke volgorde. Uh, Sander de Rauw zei, moet je dan niet eerst gaan aanpassen en daarna de snelheid verhogen? Um, ja. Uh, en, en de minister heeft er net van gezegd... nou ja, goed, als de hele Kamer dat wil... dan moet misschien de verhoging van de snelheid een tijd worden uitgesteld. Maar goed, uh, dat debat is dus nu afgebroken. Hè. We moeten volgende week kijken hoe het verder gaat. Jij hebt het, jij hebt het gevolg vandaag. Ja. Um, had jij nog een, een quote van de ja. een of ander? Nou ja, want ik wilde even laten horen hoe ijzig de sfeer was in de coalitie. Want um, uh, je zei al, VVD en PVV zijn boos. Maar die zijn inderdaad ook flink boos. Vanwege die oneenigheid over wat staat er nou precies in dat regeerakkoord. Staat die, dat extra geld er nou weg? Wel in of niet in. En de, die emoties liepen hoog op. Um, tussen vooral Sander de Rauwe en zijn VVD-collega Charlie Abtroot. Ruzie, ruzie. En Ineke van, van Gent van GroenLinks die wilde net uh, wel eens weten... of Sander de Rauwe van het CDA dat niet heel erg vindt. Dat wil ik je even laten horen. Uh, maar nou zegt uh, Charlie uh, asfalt aptroot zoals ik hem altijd liefkozend noemde, uh, voorzitter. Uh, die zegt dat uh, uh, de CDA-fractie duikt voor het regeerakkoord. Uh, dat ze dat aan hun laars lappen. En uh, uh, dat het eigenlijk een grove schande is uh, dat het CDA dat doet. Wat vindt u nou van de toon van de VVD uh, in deze... die uh, breed is uitgemeten? Uh, Want als ik u was, dan zou ik dat uh, gewoon niet pikken. Ja, trouw, hoor. Maar voorzitter, Geef ze opheldering. Maar... maar voorzitter, mevrouw van Gent kent mij als een uh, zachte, uh, aardig Duurlijk, mens. Aardig. Dus uh, wat dat betreft hebben wij verschillende karakters, alhoewel we uit het noorden komen. Ik ben ook een schatje, hoor. Uh, absoluut, dat ontken ik ook niet. Maar u heeft toch wel een wat meer opvliegend karakter, een bevlogen karakter dat in dat leeftijd. opzicht. Ja. Dat is de leeftijd. <lacht> <lacht> dat waren de woorden van mevrouw van Gent, hoor. Dat... Uh... <lacht> Drijken af te balen. Ja. Nou ja, ik dacht heel interessant. Nee, kijk, ik snap dat de heer uh, Abtroot, maar ook de, de heer De Jong, want u doet de heer De Jong nou niet uh, recht, vind ik. Die wil ook heel graag 130 of zelfs 140, misschien wel 170. Ik weet het niet. Kijk, ik gun uh, de VVD en de PVV uh, het voorstel wat wij steunen, namelijk dat wij kunnen verhogen. Maar het andere uh, verhaal is dat wij ook uh, bij het regeerakkoord juist hebben ingebracht de punten die ik hierin breng. Dus uh, dat is voor mij niet nieuw. Ik denk voor velen niet nieuw. En hier is het debat en daar breng ik dat in. En ja... Ik uh, kan mij voorstellen dat... Uh, nee, Ik weet dat de heer Abtrot zeer bevlogen is rond dit onderwerp. Dat gun ik hem ook van harte. Maar de heer Abtrot weet ook van mij dat ik rond verkeersveiligheid... rond die milieuaspect ook altijd mijn punt heb gemaakt. Ja, en dat moeten we dus gewoon even van elkaar accepteren. Nou ja, maar Charlie Aftroot was helemaal niet zo ver... Hoor, dat hij dat van het CDA allemaal wilde accepteren. Dus je mag wel zeggen dat dit debat in een ijzige sfeer uh, uh, is, uh, is gegaan. En het gaat uh, volgende week, dan krijgt dat een vervolg. Ja, morgen gaat die Kamercommissie die erover gaat... even bij elkaar zitten om uh, te kijken... wat. Je nou precies mee willen. En dan zal het volgende week want voor het kerstreces, uh, nog een vervolg ja. krijgen. Nou, dan uh, spreken we je dan weer. Laat zou ik, ik zeggen. Me weer. Wilma Graag. Borgman vanuit de Haag. Dankjewel. Dag. De demonstrant is uh, uitgekozen door Time magazine als persoon van het jaar. De, de demonstrant heeft over af het afgelopen jaar de wereld veranderd, vindt Time. Jean-Paul De Haan die is demonstrant. Hij is namelijk organisator van Occupy Doetinchem. Jean-Paul, goedenavond. Goedenavond. Ja, jeetje, de, de, de opvolger van Mark Zuckerberg, hè, ben je? Uh, nou ja, zo ver wil ik niet gaan, maar uh, nee, wat u. dat betreft uh, ja, wel een hartstikke leuk. Nou, ja. gefeliciteerd. Ja, Dank ja. je wel. trots. Uh, ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk een collectief iets. Ik uh, reken het mezelf niet uh, zozeer aan. Uh, nou ja, maar, uh, jij en iedereen op het Tageerplein en in Tunesië. Ja, in ja, de ja. Ja, ja, en echt occupiers... een uh, Ja, inderdaad. Ja, en occupy. een iets. Nou, ben jij natuurlijk wel een echte, want jij, uh, jij hebt de Occupy-beweging in de Achterhoek opgezet. opgezet. Mm -hmm, um, wat kenmerkt nou een, een echte demonstrant, zoals jij? Ja, wat kenmerkt een echte demonstrant? Ik moet je ik eerlijk zeggen, dit is voor mij de eerste keer dat ik een demonstratie organiseer en überhaupt ook ja. bijwoon. Uh, dus ja, dat is een beetje moeilijk voor mij om te zeggen. Uh, mijn ervaringen met, uh, met Occupy uh, in deze vorm uh, is eigenlijk toch wel uh, een stukje het geloof ergens uh, in hebben uh, ja. en een stuk uh, standvastigheid. En dat merk ik eigenlijk bij, bij alle mensen die, uh, die standvastigheid. ons bijstaan. Want jij, ja. jij bent daar nog steeds in, die, in, in dat park in Doetinchem ben je nog steeds heel hard aan het demonstreren? Ja, klopt. Ja. Elke dag? Ja. ja, ja. Nee, niet elke dag. We zijn er uh, in de weekenden zijn we er, Ja. Oh. Nee, want uh, ja, we zijn mensen die uh, die werken eigenlijk gewoon allemaal uh, ja. overdag en. Van... Uh, ja, we zijn, we zijn ook niet uh, de typische mensen zoals ze worden afgeschilderd van uh, de junken of de werklozen of de alcoholisten. Nee, we zijn gewoon echt werkende mensen die ons uh, zorgen maken over uh, de staat van, uh, van hoe het is op dit moment. Ja. Part-time demonstrant, dat telt ook denk ik toch ja, ja, denk ik ook. Ja, ja, ja. Wij zien ook niet zozeer de meerwaarde van, uh, van daar met tenten te gaan staan en te blijven overnachten. Het is bij ons meer uh, een stukje bewust worden van, uh, van de mensen om ons heen. En we proberen ook zoveel mogelijk mensen te bereiken en zoveel mogelijk informatie uit te delen ga je dat nog doen? Dat stukje bewust worden? Ja, wat ik wil zeggen, we zijn, uh, we zijn uh, standvastig en uh, dit is volgens ons pas het begin. Uh, waarschijnlijk zal in, uh, in 2012 uh, pas echt ook uh, de, de bezuinigingsmaatregelen zullen de mensen gaan treffen en die zullen dat echt in het portemonnee gaan voelen. En wij verwachten dan een, uh, toch wel een flinke groei uh, te zullen gaan maken. Ja. Dus er worden nog heel wat flyers. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, Jean-Paul Haan gefeliciteerd. Nogmaals, de demonstrant, persoon van het jaar, één van de. En uh, succes ermee. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Doeg. Oké, okay, doeg. Bas Stichler, nog eventjes over Wisla Krakau FC Twente. Nog altijd 1-0 e voor de Polen. Twente valt op doordat het uh, vooral voorin en op het middenveld onhandig is en laconiek. Achterin vermoed je toch wat plankenkoorts bij de fouten die daar worden gemaakt. Zoals gezegd, de keeper ging niet helemaal vrij uit bij de 1-0. E en dat niet alleen. Uh, Reuseler. Die hebben er ook al een aantal merkwaardige dingen zien doen. De jonge centrale verdedigen. Kortom, dat is te verklaren. Maar Twente is niet helemaal zichzelf. Natuurlijk, Twente werd een gedachte met dit B-elftal. Dat moet je erbij zeggen. Ook bij de wedstrijden die komen gaan. Want die zijn belangrijker. Feyenoord zondag voor de competitie. De donderdag erop PSV voor de Beker. Dat zijn de laatste twee duels voor de winterstop. En dus deze wedstrijd, waarin het er voor Twente niet echt mee te doen, is niet belangrijk. Voor de Polen wel, zei ik al. Maar de Polen hebben één probleem. Dat probleem heet Fulham. En Fulham staat thuis tegen... Oudens inmiddels met 2-0 voor. Dat betekent dat de Polen kunnen scoren wat ze willen tegen Twente. Maar dat het ze niet zal helpen zolang Fulham daarvoor staat. Want dan is Wiesla Krakow gewoon uitgeschakeld en gaat Martin Jol na Twente door. Tien minuten nog te gaan in de eerste helft. Het is uh, geen geweldige wedstrijd, zeker niet van Twente. En Wiesla staat voor met 1-0. Bas, dans even mee.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 For Africa <laughs> Listen to your dad This is our motto Your time to shine Don't wait in line must for for Africa I mean, I mean, I Baka Baka, dat is het officiële liedje van het WK natuurlijk, 2010. This time for Africa zingt ze, maar uh, de vraag is, wat hebben die Afrikanen er eigenlijk aan gehad? Nou, een groep studenten van de Universiteit van Utrecht die heeft onderzoek gedaan naar wat het WK Zuid-Afrika heeft opgeleverd. En uh, twee van die studenten zijn hier, Lambert Wassink en Dennis Beirsten. Heren, goedenavond. Goedenavond. We hebben zes weken lang onderzoek gedaan, uh, jullie en nog een hele hoop anderen, daar in Zuid-Afrika. Honderden mensen gesproken, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst uh, op de achtergrond ook Bas Tichler. Bas. Ja, hi. ja, ja goed hoor. Want uh, ik, ik trek jou hier even bij, want jij, jij was daar toen in Zuid-Afrika. Uh, Je hebt het allemaal meegemaakt. En, en nou hè, even voor de sfeer, neem ons even mee terug naar toen. Hoe was dat daar toen? Hoe was de sfeer? Nou, vooropstel vond ik het ongelooflijk prettig land om in te zijn. Uh, nou hadden wij de pech dat wij in Johannesburg zaten... met het Nederlands Zelftal. wat niet de gezelligste stad van Zuid-Afrika is... en waar je een heleboel dingen niet kan en niet mag. En dingen die gevaarlijk zijn. Mm -hmm. Maar de wijze waarop de mensen uh, de vriendelijkheid probeerden uit te stralen naar ons... Dat, dat heeft me wel heel erg geraakt. Dat was wel mooi. Ja. Waren ze wel blij met het WK? Had je wat gevoel? Ja, nou ja, jawel. Ik, het waren wel scepties natuurlijk. Maar ik had de indruk dat ze toch... Toen we er eenmaal waren, dachten we, nou laten we niet van maar zorgen dat we zo vriendelijk mogelijk zijn tegen ze. Dat kan in ieder geval geen kwaad. Nee, dat echt? klinkt wel heel cynisch. Nou nee, hoor helemaal niet. Terwijl mag ik ook nog even zeggen dat Twente nog op 1-1 uh, komt. Nu? Oh. Even tussendoor. Nee, ja, doe dat even tussendoor. Multitasking, want je denkt: nee, dat kunnen mannen niet. Maar en of? Onhaal zelfs van Luc de Jong. En geen slechte goal. Die krijgt de bal na een mislukte vrije schop. Die wordt weggewerkt door de verdediging van Wiesla. Die bal komt terug en vervolgens met een omhaal schiet hij de bal in de hoek. Het is eigenlijk pas de tweede kans van Twente. Want ze hebben heel weinig te vertellen in de wedstrijd. Maar dit doet hij toch heel aardig. 1-1 mag u opschrijven. Goed. Terug naar Zuid-Afrika. Um, ja, dus uh, aardig deden ze tegen je. Ja, ja, ja. Ik, ja. Ik, ik had wel de indruk dat ze uiteindelijk toen het WK begon... ze waren natuurlijk gewoon allemaal heel trots... en dat gold voor heel Afrika eigenlijk wel... dat dat WK eindelijk in dat continent was. Dat proefde ja. ik wel. Ja. Eh, jongens aan tafel, Lambert Dennis, de, herkennen jullie dat? Trots? Ja, zeker. Ja. Dat is toch wel het eerste wat je te horen krijgt van de mensen. Ja? Op de straten en uh, ja, in de gesprekken. Dan uh, blijkt toch wel de trots de dat hij overheerst. Dat ja. ze uh, zo'n kampioenschap hebben kunnen neerzetten. En, uh... Maar is het ook echt een, een trots van de, wat, wat, wat stoer dat ik in een land woon dat dat organiseert? Ik bedoel, is het, maakt het mensen, het klinkt misschien een beetje raar, maar persoonlijk gelukkiger bijna? Ik had, ik had het gevoel wel. Uh, er wonen mensen in uh, sloppenwijken, townships. En wanneer zijn die zichtbaar? En zij hadden het gevoel dat als zij uh, door dit WK dat zij ook op de kaart stonden en dat ook de wereld naar hun keek. Ja, ja, ja. En dat hoor je van mensen en ja, ja. op individueel niveau, niveau was dat dus best wel te merken. Ja. Ja. Even een, een, een fragmentje. Um, de, de, de, de, dat, dat zegt, dat laat zien dat de verwachtingen waren hoog gespannen. Namelijk een fragmentje van aardbischop Desmond Tutu. Um, nou, luister maar even mee. Ik More than what we experienced when Nelson Mandela was released in 1990, more than what we experienced when we won the World Rugby Cup in 1995, and that is saying something. Ja, dat is echt zeker wat. Hij zegt ja, het WK is belangrijker voor Zuid-Afrika dan de vrijlating van Nelson Mandela en belangrijker voor Zuid-Afrika dan uh, toen ze in 1995 wereldkampioen rugby werden. Um, nou, dat, is, dat schept nogal wat verwachtingen. Um, uh, jullie hebben daar onderzoek over gedaan: van wat heeft het Zuid-Afrika opgeleverd? Um, ja, als ik even daaraan denk, dan, he, de, vooral de FIFA die zegt dat ja, het kost een hoop, maar het levert ook een hoop op. Is, is dat zo? Ik bedoel, werkgelegenheid, de, de handel, wat, wat hebben jullie daarvan meegekregen? Daar? Ja, uh, werkgelegenheid, handel, uh, de, de miljarden die er zijn, erin geïnvesteerd zijn. Um, misschien is dat niet altijd terug te brengen tot uh, tot zij is van, nou, dat levert dit op. En dat is eigenlijk wat ons onderzoek laat zien. Misschien moet je dat ook wel helemaal niet willen. Want die mensen die zijn zo ontzettend trots. Die zijn zo blij dat zij als Zuid-Afrika op de, op de kaart zijn gezet. Mm. Dat dat voor hun helemaal niet belangrijk is. Of dat economisch wel wat op heeft geleverd. Ja, maar dat, dat, dat, dat ga je me toch niet aan mijn verstand peuteren. Okay. Jullie zijn in, uh, in, in townships geweest, in Johannesburg. Ik neem aan dat heel veel mensen daar, die jullie hebben gesproken... daar er echt wel iets graag iets aan hadden willen verdiend. Ja, ik, ja, ja, zonder meer. Zo. Um, en is tis, dat ook zo? Um, nou, om, om je eerste vraag te beantwoorden... het mm. is heel interessant om de verschillen in reacties te zien. Je mm. ziet bijvoorbeeld bij uh, verschillende ontwikkelingsprojecten... dat de managers um, de, de gemiste kansen zien. Maar de gewone mensen op straat... die zijn blij met alles omdat ze al zo weinig hebben. En uh, die zijn blij als ze een voetbalshirtje krijgen of een bal. Dus die hoor je niet zo snel mopperen. Uh, je hoort de mensen vaak mopperen op een hoger niveau. Want als je dat, um, er, werd natuurlijk, er wordt altijd gezegd dat zo'n WK, zo'n groot toernooi, levert heel veel verdiensten op. Bijvoorbeeld merchandise. Er zijn natuurlijk enorm veel kraampjes met nou ja, die miljoenen vivuzela's, dat hebben we allemaal gezien. Is er op dat niveau is er door mensen geld verdiend? Ja, misschien is dat een mooi voorbeeld. Er is een onderzoek gedaan naar uh, werkgelegenheid rond zo'n stadion. Mm -hmm. um, het stadion Ellis Park, binnen in Johannesburg. Daar heeft de FIFA heel veel wetten opgelegd en, uh, en boundaries neergezet... van tot hier uh, hebben wij in handen wat er verkocht wordt. Dus daar zie je inderdaad dat die straatverkoper misschien niet aan verdiend heeft. Maar al die ondernemers... Want, die, daarom... want de straatverkoper kon niet eens in het buurt van het stadion komen. Precies. Maar dan nog steeds spreken wij met de ondernemers in die ringen. En die zeggen ook van ja, ik heb niet kunnen verkopen wat ik dacht. Die cijfers zijn gewoon niet zo hoog. Maar dit was de mooiste maand uit mijn leven. Heel Zuid-Afrika stond op zijn kop. En als zo'n man dat tegen je zegt... En, en als je dat niet van één iemand hoort, maar van al die ondernemers... Dan krijg je zelf op een gegeven moment ook dat gevoel. En ja. dat, dat ja. is eigenlijk... Ja. En Het is ook bijzonder dat Desmond Tutu om even daarop terug te komen... zo'n quote aanhaalt. Dat hij zegt dat het belangrijker was dan de vrijlating van Nelson Mandela. Nou, dat vind ik heftige woorden. Ja. Uh, maar ook mooie woorden. En, en ja, uh, toeval wil dat ik hem vorige week nog gesproken heb. En het is een, een super... Toeval, inter... joh. <laughs> ja. je bent, je kwam tegen, <laughs> ik kwam hem tegen bij de Albert Ik kwam hem tegen bij de nee. Albert Je was weer even terug in Zuid-Afrika. Ik, ik, om... ik was weer terug in verband met een vervolgonderzoek. Wat ik heb de, gedaan daar en ja. dat mochten we presenteren met nog een aantal andere studenten op de Universiteit van de Westkaap. En daar was hij ook als ambassadeur. En uh, toen hebben we hem even kort kunnen begroeten... en uh, even kort met hem kunnen spreken. En hij heeft ook een, een aantal dingen gesproken voor de groep. En, en ja... Zo'n inspirerende man. Heeft, uh, maar en wat, kon... wat, wat, wat bedoelde hij met die woorden? Het is belangrijker. Had hij het dan inderdaad alleen over, over de economische... Nou, wat, wat zijn, economische opleveren, zijn belangrijkste boodschap was misschien wel... dat, dat hij zei dat sport verenigt. En, en we kennen het land Zuid-Afrika. De geschiedenis daarvan. Uh, we kennen de ve vele verschillen uh, tussen klassen. Uh, we, we kennen de vele tegenstellingen. En, en hij ziet sport dan echt als een middel... om die verschillende mensen bij elkaar te brengen. En ik denk dat het WK... Ook een hele belangrijke rol in heeft gespeeld, maar maar jullie, ja. dat klinkt natuurlijk heel mooi en dat geloof ik best, en dat iedereen zegt dat sport verbroedert. Maar jullie zijn daar in die townships geweest afgelopen mei, dus dat is uh, drie kwart jaar na het WK. Uh, als je daar letterlijk met die mensen praat, wat hebben ze dan nog over van die trots? Nou, heel simpel voorbeeld, je, je komt die township in en je ziet uh, de eerste vrouw op straat, een vrouw van, uh, van bijna 80 jaar, die draagt een shirt van bavanna. Bavanna, vol trots. En tien meter verder loopt weer. Misschien uh, nou, omdat ze met gewoon een geen shirt. andere kleren heeft. Nee, nee, ben ik echt dat kan je zo nee. zeggen. Maar ik weet ook nog heel goed dat iemand tegen ons zei daarvan, uh, uh, uh, uh, dat ze tijdens die maanden van de World Cup ze zagen geen zwart en wit, ze zagen alleen de kleuren van hun vlag. En, en dat geeft wel aan. De, de, hoe sport kan verenigen. Want iedereen stond voor Zuid-Afrika. Iedereen stond voor het WK in Zuid-Afrika. Maar is er nog iets over van dat gevoel? Nu. Ja. Ik denk het wel. Ik denk hoe mensen dat uitdragen die nog steeds die trots die ze daarop hebben, dat dat oprecht is. En dat het nog steeds leeft. Ja. En uh, dat, dat het heeft ook kunnen laten zien tot waar, waartoe Zuid-Afrika in staat is. En dat ze daar nu trots op zijn. En dat ze dat ja, de, dus als, je, als, je, als je het zo zegt, de economische um, opbrengst is niet zo denderend groot, maar ja, we noemen het, Sociale opbrengst, even zo te zeggen, ja, is, is wel degelijk wel groot. groot. Ja. Maar het is natuurlijk uh, best lastig om uitspraken te doen op macroniveau. We hebben natuurlijk als, als uh, onderzoeksgroep ook naar uh, specifieke projecten gekeken. Dus echt naar projectniveau en wat dat heeft opgeleverd. En dan zie je dat door middel van uh, trainingen, um, voorlichting op scholen... Um, dat soort zaken, dat dan uh, wel uh, een stukje voorlichting wordt gegeven... en dat life skills worden bijgebracht. En dat daar de individuele mensen in de sloppenwijken heel veel aan hebben. Ja, want dat was toen veel in het nieuws. Er waren... Coaches, toch? Die gingen ja. een soort life skills. Volgens mij zaten er ook ja. Nederlanders bij te brengen. Ja, en en dat is, of, ja, wat was dat precies om een beter leven te leiden? Ja. Uh, nou, uh, uh, ik, ik zal een voorbeeld geven. FIFA heeft in de uh, Slopwijk Alexandra een, uh, een, een ontwikkelingsproject opgezet. En ze willen dan voetbal of, of ook andere sporten als kruidwagen gebruiken... om ook wat levenslessen mee te geven. Ja. En natuurlijk zijn coaches daarbij heel belangrijk. Want die moeten het goede voorbeeld geven en de juiste dingen zeggen. Um, sommige coaches worden ook echt als wel helder gezien en als, als rolmodellen. Uh, um, die kunnen heel veel overdragen... Maar een levensles op het gebied van... Music? Nou, gewoon... HIV-AIDS. Uh, uh, ja. ja, ja okay. ze, ze geven voorlichtingen over gezondheidsproblematieken. Hoe je dat voorkomen. Uh, Dennis goed. zegt dat uh, HIV-AIDS uh, kinderen leren dat, dat roken niet goed is om te, als je, uh, voor een sporter. Ja. Uh, ze leren dat je niet te veel moet drinken. Nou, dat soort hele eenvoudige lessen. En dat is door de, toen de tijd door de FIFA geïnitieerd. En nou, daar, daar merk je nu nog de effecten van. Nou, je ziet heel erg dat zo'n WK een katalysator eigenlijk is. Voor, om dat soort... Uh, projecten op te zetten. We zien gewoon heel veel projecten ontstaan rond zo'n WK. En zo'n WK zegt een opportunity. Om, om extra aandacht aan ontwikkelingsprojecten te geven. En dat zie je heel goed terug. Ja. Maar ik, ik sprak jullie net even. En jullie zeiden ook iets van uh, voor, de, uh, voor dit gesprek. Van, ja Dat is ook niet altijd even goed afgelopen. Want de FIFA heeft ook beloofd om geloof ik, sportcomplexen te bouwen. En, en, zaal, en, en velden aan ja, te leggen. Ja, ja, ja. Um, heel goed dat je dat aanhaalt. Dat was ook inderdaad de kritische noot uh, van ons onderzoek. En ook van het uh, vervolgonderzoek wat ik heb gedaan. Dat je ziet dat tijdens de WK de projecten uh, een enorme piek uh, neerzetten. Mm. Uh, veel aandacht hebben. Veel publiciteit. Uh, nou ja, van alles kunnen maken. Bereiken, maar dat na verloop van de tijd um, de grote uh, partners met het geld weggaan, dat de aandacht verslapt en dat de duurzaamheid in het geding komt van de projecten. En hoe bedoel um, je de duurzaamheid? De, de, uh, de impact op de lange termijn voor, voor de mensen. Ja, daar ja de het wordt, wordt even leuk neergezet, maar het WK ja, is weg en precies, het wordt ja, een beetje in. Ja, ja. Ja. Bas, ben je er nog? Ja, ja je bent er nog, ben, nog, ik ja. ben er nog. Ja. Jij was toen een tijd toch ook bij de opening van zo'n Johan Kruijveldje daar? Ja, dat was in Hilbrouw. Dat was een, een van de slechtste wijken van Johannesburg. Ja. Um, en daar is toen zo'n zo'n kruifkoord geopend. Nou, dat ging gepaard met alle mogelijke toeters en bellen en hoogere gasten en bloemen en ballonnen. Overigens niet vanuit de FIFA natuurlijk, maar vanuit de KMVB. Ja, ja, ja. En dat zag er heel vlurig en mooi uit in een ongelofelijke grauwe wijk, waar wij allemaal in busjes naartoe werden gebracht en waarvan men ook zei: ga niet hier een stukje lopen om even te kijken hoe het eruit ziet, want het is echt levensgevaarlijk. Nou, daar wonen wij nee. in straat naast. Dus. Oh ja, het, het valt allemaal wel en weer de mee. De busjes zijn I echt niet nodig. Nee, uh, en zie je, en dat dat je het zin zin mee. ook al, maar je houdt je daar maar niks aan. Dan. Is, is dat veld er nog? Dat veldje dat ligt, er nog, eh, ligt er nog zeker. En wordt dat gebruikt? Uh, dat veldje uh, dat wordt gebruikt. Ja. Toen wij er waren was het in verbouwing. Maar in we verbouwing? In verbouwing al, inderdaad. Er waren wat uh, nodige werkzaamheden die verricht moesten worden. Maar we hebben wel heel veel mensen gesproken die daar omheen waren. En iedereen was ontzettend positief over de uitwerking van zo'n veldje. Er zijn coaches werkzaam die, uh, die, die, die echt een voorbeeldfunctie voor die kinderen hebben. Ze hebben controle op die kinderen. Wat doen ze in hun, uh, in hun vrije tijd? En uh, ja, de waarde van zo'n veldje, dat ondersteunt eigenlijk heel heel bro. Dus het de Kruifveldje deed het beter dan dat plan van de FIFA. Wat maar een voetbalveldjes zijn altijd en overal goed, hè? Ik ben toevallig in Rio de Janeiro geweest afgelopen mei. Ja. En daar zijn ze ook bezig met voetbalprojecten. Dat is een Nederlander die dat daar uh, trekt, Nanko van Buren. Mm -hmm. En het blijkt dat je kinderen daarmee echt discipline bijbrengt... en dat ze ook uit zeg maar, het, het criminele circuit blijven... omdat ze nou ja, graag willen voetballen... en daarom ja. ook dingen voor bereid zijn te doen en te laten. Ja. Ja. Overal, jongens, Dennis en Lambert... Uh, uh, de, we moeten ons, begrijp ik hier een beetje uit... misschien wat minder richten op het, folk, op het uh, financiële gedeelte... maar kijken wat er om daaromheen allemaal voor positiefs gebeurt. Ja, zeker. Ja, mooie conclusie. Dank. Dennis Beertsen. Ja, ik dacht ik trek hem maar even, want we hebben geen tijd meer. En anders, <laughs> ja. ik weet niet hoe lang jullie erover doen. Nou, we kunnen er nu over praten. Dennis Beertsen, Lambert Wassink. Ja. Die deed dit onderzoek naar wat het Zuid-Afrika heeft opgeleverd. Dank, heren. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden, daar zijn we weer aan toe. Te beginnen met Judoka Henk Grol. Ik verblijf momenteel nog in Tokio. Ik ben hier twee weken op trainingskamp geweest. Ik ben op dit moment mijn tas moet inpakken. Heel blij dat ik weer naar huis ga. Helemaal klaar met die Japanse uh, cultuur. Vanochtend waren we de gym in en toen uh, moesten we naar vijf kantoortjes om ons in te schrijven... ...om vervolgens de gym in te mogen. Met dat soort dingen ben ik helemaal klaar. Tijd om naar huis te gaan, zou ik zeggen, en weer het Nederlandse ritme op te pakken... ...en lekker kerst te gaan vieren in Nederland. En dan de schoenenontwerper Floris van Bommel. Die maske in Luik. Waarom? Omdat die knetter gek is natuurlijk, maar vooral ook omdat er eerder in het proces... ...een wapenhandelaartje wel wat geld wilde verdienen. Dat spreekt me mij tot de verbeelding. Ik heb een rotgevoel als ik van iemand hoor dat een paar van onze schoenen kapot is gegaan. Hoe zit dat met een wapenhandelaar? Voelt hij zich schuldig als een van zijn pistolen het niet gedaan heeft? Of juist als eentje het er wel gedaan heeft? Zoals in Luik. En dan aan de journalist Alberto Stegeman. Wat een drama in Luik. Verschrikkelijk. Weer een slachting van onschuldige mensen. Het zijn beelden die tot voor kort alleen in Amerika te zien waren... en nu steeds vaker in Europa voorkomen. De redenen zijn iedere keer anders en voel voor, voor psychologen. Maar één ding is wel zeker, het is te gemakkelijk... ook in Nederland aan een water te komen. Er zwerven er in het illegale circuit honderdduizenden. En veel van die waters komen via België, ons land binnen, naar Luik. Een reden te meer heel snel, heel serieus, dit probleem keihard aan te pakken. Komende vrijdag dan is Albertus Stegeman hier weer te gast... als we in onze vrij, speciale vrijdag avondshow. Een punt achter de week zetten. Morgen zijn we er niet in verband met de voetbalwedstrijd AZ-Metalist Kharkiv En nu langs de lijn. B -N -N. Het Radio 1 jaaroverzicht. Ik spreek en ik zal blijven spreken. Maandag, tweede kerstdag, van 9 tot 5. De EHEC-bacterie, heel Europa heeft het erover. Ja, het is generaal De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook in de Eerste Kamer, de VVD, de grootste partij van Nederland is. Tweede kerstdag, van ochtends 9 tot middags 5. Het geluid van 2011. Radio 1.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 Dit is een boodschap van Sieren. Koken? Ik kon nog geen ui van een aardappel onderscheiden. Een biefstukje was als het ware al aangebrand voordat hij in de pan lag. Terwijl, en dat is het gekke, ik dol ben op lekker eten. Nou ja, toen ben ik op een dag hulp gaan zoeken. En. Uh, nou, proef maar! Een boek kan zoveel doen. Lees er eens één. Een. Dit is Radio 1.